Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa Alhamdulillah Allah, inshaAllah berakhir dengan uh, imam Qadil uh, Qudat Sadr din Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abi Ibn Aziz Al-Hamad Beter bekend sebagai Dus zoon van Abulaydh dus Ibn Abdul Aziz Al Hanafi. Avast een reftak alief van het 730 tot het 792. Hij volgt de Hanafi mazhab. Maar in Aqeedah zakh heeft hij meegaald aan één met het mazhab de de uitpak van de Profeet ﷺ en zijn studenten de Sahaba en hun studenten de Tabi'in en hun studenten de Tabi Tabi'in zij hebben alles duidelijk. Alhamdulillah. En hun latere imams die die school volgen, die hebben dat verduidelijkd wanneer dat dus als er iemand met een nieuwe innovatie kwam, kwam geloof, dan kunnen zij hem welecht en schrijven zij uh, weervalden tegen maar op zich in aqide zaken je, je kan niet zeggen want er zijn meerdere meningen alleen bepaalde zaken bijvoorbeeld als een hadith, een hadith, een groep ziet de hadith as of as hassam ziet zit an-zit-e-mahdai, dat verschillen zij maar ze verschilt niet in het fundament van de arikkede zaken van de arikkede van de fundament van het fundament ze verschilt niet in het is de gelegen van de self de self in hen wat zei hij hadden met de koran en de sunnah daarom en hij hadden zei de koran en de sunnah wat zei hij hadden de slik dus de sahaba en de tabijen en de tabijen en de imams na hen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 ging discussiëren met de khawarij, die in op straat kwamen tegen Ali anho, en op hem te kfir hadden gedaan deze uh, mottari'a, deze de sekte toen Ibn Abbas met ze ging discussiëren, hij zei tegen hen aan jullie kant staat er geen sahabi dus uh, alle sahaba zijn het niet met jullie eens en zij hebben de religie van de profeet en niemand van hen staat achter jullie daarom moeten wij al de Sahaba volgen hun begrip en al en hoe belangrijk iets is en hoe fundamenteel iets is hoe meer het duidelijk is door Allah en dan zijn Profeet en dan de Sahaba en hun volgers. Dus hoe belangrijk iets is in de Islam hoe meer en hoe duidelijk Allah en zijn Profeet daarover zijn en dan lebih banyak sahabat beradaan dan beradaan beradaan Ini adalah oleh Imam al Imam Al-Tahawid yang berada di dunia Ini adalah oleh Al-Tahawid yang berada di dunia Ia membuat orang-orang yang berada di dunia Orang-orang yang berada di dus een bepaalde termen gebruiken die je beet niet kan gebruiken en zo daar legt iemand te houden wat dus hij een fout heeft gemaakt ik heb dat niet gezegd de geleden hebben dat gezegd maar ieder mens maakt een fout In instrumentamente heeft hij geen fout maar bijvoorbeeld in bepaalde zaken in Afgida hebben de oelema hem gekolijstert en dat is normaal zolang de oelema kolijstert en duidelijk maken want wij houden ons aan de Koran en de Sunnah en de, met de begeleiding van het stelletje van de Sahaba. Uh, dus als iets niet klopt en de mening, de andere mening wordt gevolgd door de Zelf, dan nemen we die. Ook al komt het van wie het ook maar komt. Dus als iemand bijvoorbeeld iets zegt en het klopt niet en wat de stelletje heeft gezegd. Ook al is hij van zichzelf, maar de meerderheid van zichzelf heeft wat anders gezegd en het is niet een zaak waarin je hem daarin kan tolereren, dan volgen wij hem niet, volgens zichzelf. Maar op zich uh, de ulema hebben dit, uh, die, dit boek als les toch geaccepteerd. De... شيخ ابن العز أزك بسم الله الرحمن الرحيم هذه أستعين أخيرا فورفور هاي البلاغ عليك فورفور الحمد لله نستعينه ونستطلبه ونعود بالله من شرور عالم السماء ومتاع المدينة ميهدي الله وفلا مضل له ومن يضل فلا harm له ما شاء الله إله إلا الله لا شريك له ما شاء منا محمد عبد الله رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا فورفور At tais Allah Subhanahu wa ta'ala laa adra ta'am um sif min laa ziktu billah qad Allah kan kwaad van de mensen en van onszelf en aza bi Allah laa niman zalham bil zalama an zi dwa dus wie Allah laa dwa la niman kan gedaedo ana hatta la ilaha illallah riz tila khain ilahe Allah en dat hij geen geloof En hij dat Mohammed is de Djinar en de Profeet van Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hij zei: "Eh, maar dat hij zei, de kennis van Osul Tien, dus de fundament van de religie. De kennis daarvan is de belangrijkste en meest edele kennis. Waarom? Want de kennis is edel vanwege het ontwikkelen daarvan." En hij zegt dus, een uh, soort ding gaat over Allah en zijn profeet en de sahaba en de engelen en de boeken en, en dat soort zaken die te maken hebben met het fundament van de religie. Omdat het over hun gaat en zij zijn Eden daarom is deze kennis ook Eden. Hij zegt, dit is ook Al-Figul Akbar in, uh, in relatie met De fiqh van voorhoor, dus de fiqh zoals wij dat kennen. Aqida en usul, het fundament van de religie, is dit de grote fiqh. Dus de grote kennis en inzicht. Fiqh, uh, zoals wij die kennen, de kennis daarvan is belangrijk. Maar dit is nog belangrijker. Want dit gaat over Allah en zijn daden en zijn namen en wat. En het rekening heeft met hem en het aanbidden van hem, subhanahu wa ta'ala, en met de profeet, en met de, de boodschap van de profeet, en de sahaba, en de engelen, en de dag des oordeels, en de qadr van Allah, is de voorbeschikking. Dat is veel belangrijker, want iets is belangrijk, doordat als je het goed hebt, is dat belangrijk of niet, en als je een fout erin maakt, is die fout een groot fout of niet in aqeed, als je een fout maakt, kan het heel fataal zijn of als je een fout maakt in la ilaha illallah doordat je dat niet begrijpt, of doordat je uh, een fout maakt, je aanbidt anders dan Allah dan is die fout fataal, dan ben je geen moslim totdat je weer brauw toont en weer gaat houden aan de wet van de ilaha illallah of bijvoorbeeld, als je slecht denkt over de Sahaba, terwijl Allah en zijn profeet vrede is over hen, dan heb je ook een groot fout. en dan ben je twaalf en dan ben je vijand van de Sahaba en wie vijand is van de Sahaba, is het vijand van de profeet want zij zijn metgezellen, zij hebben de islam naar ons gedraaid hij uh, zegt de Dus de dienhalen hebben deze kennis meer nodig dan, dus niks is, mensen hebben, nee, uh, mensen hebben het meest behoefte naar deze kennis. Dus er is niks op aarde wat de heeft, boven het weten en kennis hebben over ons uh, ordeen, over de fundamenten van de religie. En de noodzaak om dit te kennen is de grootste noodzaak die er is. Hij zegt, want er is geen leven voor de hartig. En er is geen rust en geen uh, gunst, behalve als men hun schepper kent. Dus, dat zij hun schepper kennen en dat zij diegenen die zij aanbidden of horen te aanbidden kennen, door middel van zijn naam. En zijn eigen, uh, eigenschappen. En zijn daden. En welke rechten. Zij hebben. En wat zij moeten doen tegenover Allah subhanahu wa taal. Dus er is geen leven. Zonder deze kennis. En zonder die te kennen. Want iemand die Allah niet kent. Of. Hij kent Allah op de verkeerde manier. Of. Hij prakticeert de Kennis. Over Allah niet. Die heeft geen leven. want Deze leven die hij leeft. Hij geniet er niet van. Zoals het hoort. En hij zal ook niet genieten in het. Heel normaal. En hij zegt. Het is moeilijk. Dat de verstanden van de mensen. De Ossoudeen. Gedetailleerd kennen. Dat is moeilijk en niet iedereen kan dat aan hij zegt daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala vanwege zijn genade en zijn erbarmen heeft hij de profeten gestuurd om dit gedetailleerd te vertellen aan hun volkeren en zij riep, uh, riepen de mensen op naar de religie van Allah en diegene die hun eh uh, Die gehoor gaf aan hun oproep, die dus de profeten gingen hun blijde tijdingen brengen. En diegene die geen gehoor gaf, die werden gewaarschuwd. Hij zegt, en de essentie van de boodschap van de profeten was, dat zij hun schepper kennen, dat zij Allah kennen. Door het kennen van zijn naam en zijn eigenschappen en wat hij doet subhanahu wa ta'ala. Want op deze kennis wordt het uh, wordt de boodschap gebaseerd en gefundeerd. En daarna volgen er twee belangrijke fundamenten. De eerste fundament is de profeten die maken de weg die brengt de tevredenheid van Allah duidelijk, en dat is door middel van de Sharia. De Sharia, de de heilige wet die de Profeet verkondigde, daar die bestaat uit de de bevelen van Allah, de geboden en de verboden. En de tweede laat zien wat de beloning is voor diegenen die weg die de die wegvolgen. Wat zij krijgen. En ook natuurlijk. Laat zien. Hoe die mensen. Dus die mensen die de weg van de profeet volgen. Hoe die zijn. Wat hun eigenschappen zijn. En diegenen die het niet volgen. Wat hun eigenschappen zijn. En wat zij zullen krijgen. Op aarde. En in, heel, in, in het hinama. Dus de, de mensen met de meeste kennis over Allah. subhanahu wa taala Zijn diegenen die. De meest dicht houden. Aan het volgen van de weg. Die duidelijk gemaakt is door de profeten. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala. De boodschap die hij heeft. Uh, Geopenbaat aan zijn profeet. Roch genoemd. Zier. Leven. Want alleen met die boodschap en het volgen van die boodschap begrijpen en kunnen mensen leven dan leef jij, als jij de boodschap van Allah volgt dan heb, dan leef jij door, uh, het ware leven en het is ook een verlichting van leiding komt alleen als jij die boodschap volgt als die boodschap jouw bron is alleen dan zul jij gelijk zijn En zo hebt als verlichting voor jou zijn in jouw leven. Allah Subhanahu wa ta'ala zei: "Yumkilu ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi." Allah Allah openbaart of Allah plaat leven op wie hij wil van zijn dienaren. En Allah zei ook: "Wa kadhalika uhayna ilayka min amrina." Makan tetadrima al-kitab Wala al-Iyman Walakin da'allah unura Nahdi di himan nasha'u min ibadina Fa inna ke la tahdi Ila sirati mustaqim Sirati Allah Ilazi lahu maafi temawati Wa maafi l-ad Ala ila Allahi Tafirul umur Enzo ook Hebezik ook een baat An jou Dus aan Profeet Muhammed Een Van onze zaak Jij wist niet wat het boek was en ook niet wat de iman was, wat het geloof is. Maar wij hebben het als licht gesteld, wij, daarmee leiden wij wie wij willen van ons dienaren. En jij lijkt naar, naar de rechte weg. De weg van Allah die datgene bezit, dus alles wat in het, uh, wat in de hemel is en op aarde, voorwaard naar Allah kijkt, kijkt kijkt alles aan. Dus in de Bijbel is deze vers geciteerd om duidelijk te maken dat dat de boodschap van de Profeet een ziel is, dus een ziel met antwoorden, leven. Dat dit Deze boodschap is leven. Hiermee leef jij. Doordat je, als jij dit volgt, dan zul jij leven. En hij zei over de profeet. Je wist niet wat het boek is en wat niet wat iman is. Ik denk niet dat de profeet niet geloofde. Hij geloofde wel. Maar de details van iman kende hij niet. Het boek Koran kende hij niet. Want het was nog niet geopenbaard. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de sharia, de heilige wet waarmee de profeet is komen, Hij zegt, hebben wij, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, hebben wij als licht gesteld. Dus als licht, als verlichting, wij leiden wie wij willen van onze dienaren. En jij leidt, dus de profeet komt alleen met leiding. Allah zegt over de profeet, salallahu alayhi wa sallam, jij leidt naar de rechte weg, naar de tilat en Dus alleen, dus de profeet, wat hij zegt, is leiding, wat hij doet, wat hij zegt, wat hij bevestigt, dus zijn boodschap. Is leiding. En daarna zegt Ibn Abi al-A'id. Er is geen leven alleen in datgene waarmee de profeet is gekomen. En er is geen verlichting alleen in de boodschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam, En de boodschap van de profeet is ook de genezing. Zoals Allah s.w.t zei. Qul huwa lilladzina amano. Huudan wa sifah. Zeg. Het is. Het is, is dus de boodschap van de profeet. De heilige wet, De sharia. Het is. Leiding. En genezing. Voor diegene die geloven. Je zal zeggen. Oké. Okay, dus het is geen leiding. En geen genezing. Voor uh, ongelovigen. Uh, Ibn Abil'iz. Hij zegt. Sowieso de heilige wet, dus de sharia, is leiding op zich en is ook genezing. Op zich is het genezing en het is ook leiding. Maar omdat alleen de gelovigen die voordelen eruit halen van leiding en genezing, daarom zijn zij specifiek genoemd. Het is op zich leiding en het is op zich genezing, Maar omdat alleen, diegene die erin gelooft, dus de gelooflijke, zij hebben er de profijt van, van die genezing en die leiding, daarom zijn zij genoemd. Maar het is op zich, dus de boodschap, de sariah, is op zich leiding en genezing. En daarna zegt hij, en Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet gestuurd met leiding en met de ware religie. Dus er is geen leiding, geen huda, alleen in datgene waarmee de profeten zijn gekomen. En er is geen twijfel dat iedereen moet geloven waarmee de profeet is gekomen. Algemene, zekere, zonder twijfel moet hij geloven. Dus je moet geloven in de boodschap van Allah. Dus de boodschap van de profeet. Waarmee de profeet is gekomen. Moet jij algemeen, dus alles. Dus compleet en alles waarmee de profeet is gekomen moet je erin geloven. Dus. Alles wat authentiek overgeleverd is van de profeet, dus de Koran, en alles wat authentiek overgeleverd is van de profeet, daar moet jij algemeen in geloven dus, omdat jij niet alles kan weten, maar je moet, je zegt bij jezelf, ik geloof in alles wat de profeet, suballahu alayhi wa sallam, heeft verkondigd. Dus alles wat authentiek verklaard is, daar geloof ik in. Omdat het van de profeet is gekomen, ik geloof in de profeet, dus ik geloof. Uh, het is van de profeet. Allah heeft hem gestuurd. Allah stuurt alleen rechtvaardige, betrouwbare mensen die hij zelf heeft uitgekomen. Daarom geloof ik in alles wat de profeet zegt. Dit is verplicht op iedereen. Want als jij niet gelooft, als jij in een gedeelte van het boek gelooft, en een ander gedeelte niet, ook al is het maar een klein stukje, dan ben je een ongelovige. Allah zegt... Uh, En van hun die in een gedeelte van het boek geloven. En in een ander gedeelte geloven zijn niet. Zij zijn de ware ongelovigen. Zij zijn de ware koetpaar. Dus je moet algemeen alles waarmee de profeten komen. Daarin moet je geloven. En geloven gedetailleerd in waarmee de profeten komen. Is kivea, dus is verplicht op een groep van de gemeenschap. Want niet iedereen kan doen. En daarna zegt hij, en het is verplicht op iedere persoon, op iedere individuele moslim. Dus wat verplicht op hem is, hij zegt, uh, dat verschilt per persoon en per individu en wat hij aankan. En wat hij verplicht is om te kennen, bijvoorbeeld iemand, als hij een handelaar is, hij moet weten hoe hij, hoe hij moet handelen. Wat de profeet heeft gezegd, wat de ulema dat verduidelijkt hebben. Hij moet dat Hij moet dat weten maar hij hoeft niet te weten wat bijvoorbeeld uh, de regels van oorlog voeren. Als hij geen oorlog voert, hoeft hij niet te kennen. Of bijvoorbeeld iemand die is een heerser, die hoeft niet, die moet dingen weten wat een, uh, een boer niet hoeft te weten. Dus dat verschilt per individu. Danen zegt hij, men moet weten dat de meeste mensen die afgedwaald zijn in dit uh, in de, in deze zaak, dat komt omdat hij lax, dus hij hij vond het niet nodig, of hij heeft zich niet ingespannen om te onderzoeken wat de profeet heeft gezegd en in, in bepaalde vraagstukken van geloof dus hij heeft niet gekeken, dus hij wil weten over het geloven over Allah in gedetailleerde zin bijvoorbeeld, hij heeft niet onderzocht wat de Profeet Dalo heeft gezegd daarover, of over de graf, of over de, uh, uh, uh, over de weegschaal in het hiernaamat. Hij hij hij wil daar wat over weten, maar hij heeft nooit heeft hij gekeken wat de Profeet daarover heeft gezegd. Dan Is dat de reden waarom hij is afgedraald? Hij zegt, en omdat zij zich niet hebben verdiept in de in het boek van Allah, zijn zij afgedraald. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. Of er komt van jullie, van mij, leiding. Dus diegene die mijn leiding volgt, hij zal nooit dwalen en hij zal nooit verdriet zijn. En, en wie zich uh, afzondert van mijn gedenken, dus van mijn openbaring, dus van mijn wet waarmee de profeten komen. Hij zal een depressieve leven leiden en wij zullen hem op de dag des oordeels als blind doen herrijden. En daarna zal Allah, tegen zeg, hij zal tegen Allah zeggen, oh Allah waarom ben ik niet blind? Terwijl ik kon zien op aarde. Allah zegt, ik zal tegen hem dan zeggen. Mijn verzen en mijn tekenen zijn tot jou gekomen. Maar jij vergat het. Vergeten. Falesite ha. Betekent. Jij hebt afstand van gedaan. Je hebt, je hebt er niet op gelet. Je hebt je niet mee bezig gehouden. Daarom belaten zij jou nu. Dus zal jij in de hel zijn. En dan zegt Ibn Abd Sittita Ibn Abbas radiallahu anhu ma met hij zei Allah heeft zelf ook stelde diegene die de eh de Koran reciteert en de Koran praktiseert het heet nooit dan kwamen en dat hij nooit zal eh uh, te doen zoals zijn in het, uh, in, dag, uh, in het hinaar en daarna heeft hij deze vers, En zoals in de hadith, die overleefd is door iemand telemedië en aanzette, dat Jallaahu Anhu zegt, de Profeet sallallahu الله عليه وسلم heeft gezegd: Er zal een tijd komen dat er niet naar chaos, beproevingen zullen zijn. Toen zei ik tegen de Profeet: Wat is de derding daar uit? O Profeet van Allah. Toen zei hij: Het boek van Allah. Daarin zijn de berichten over diegene voor jullie. En de berichten over, over diegenen die na jullie zullen komen. En het oordeel tussen jullie. Dit is, dus de Koran is de o, uh, oordeelgevende. Dus de, die de geschillen oplossing biedt. Het is geen sport. Een tiran die dit boek achterwege laat. Allah zal hem breken. En wie leiding zoekt in iets anders dan... De Koran, Allah zal hem doen dwalen, en het is de taal van Allah, de stevige taal. In alle die stevige taal haalt in. Dus als jij er aan vasthoudt, zal jij nooit dwalen, zal jij, zal jij nooit uh, te niet gaan. Je zal altijd uh, gehuld worden en geholpen worden. En het is de wijze gedenking, dus de dicker de hekim, dus waarin wijsheid zit. En het is de rechtgeleide pad. En door middel van de Koran zal niemand dwalen. Dus de ahwa. Niemand zal op dwaling komen. En de tongen verspreekt zich niet. En zijn uh, uh, fenomenen dus van de Koran zullen nooit stoppen. En de ulema zullen nooit van de Koran genoeg hebben. Wie met de Koran spreekt heeft altijd waarheid gesproken en wie de Koran practiceert zal daarmee beloond, beloond worden en wie daarmee oordeelt dus met de Koran zal altijd rechtvaardig zijn en wie eenmaal er oproept zal geleid worden naar het rechte pad en je kan ook zeggen hij zal die, die mensen leiden naar het rechte pad hij zegt Tot, en dit waren de versen en de hadithen en er zijn er meer die duiden op deze betekening. Waarom heeft Iman Ibn Abil'id dit allemaal gezegd? Om duidelijk te maken dat de enige bron van leiding, dat is de Koran en de sunnah, de authentieke sunnah. Dus, iemand die iets anders wil volgen, of hij komt met een... Uh, een idee of een geloof ook al is het maar één fragment stuk en hij kan dat niet bewijzen door middel van de Koran of de Sahih Sunnah met de kharib van de salaf dan is hij dwalende. Waarom? Want de, alleen Koran en Sunnah heeft leidend En de Koran en de Sunnah hebben over alles gesproken, alles wat jij moet weten, alles wat jij moet weten, daarover heeft de Koran gesproken en de Sunnah. Alles, Omar radiyallahu anz, zei de profeet, heeft alles aan ons verteld, alles wat wij moeten weten, zelfs de vogel die vliegt, weten wij waarop. This leiding is in de Koran en in de Sunna mad bi kharifa as-sahaba. Mad itu kharifa heen staan. Dus omdat er mensen zijn eh uh, in de islamitische umma en de profeet heeft daarover gesproken en Allah heeft daarover gesproken dat er zijn die Allah en zijn profeet hebben ons gewaarschuwd. En er zullen ze terecht komen? Daarvoor heeft de profeet heeft gezegd, De joden zijn verdeeld in 71 sectes. Eentje gaat naar de paradijs. De rest gaat naar de hel. De kreer en de Christen 72 sectes. Eentje gaat naar de paradijs. En 70 naar de hel. En deze in mijn umma Zal verspreken te In 73 sectes. Of in 73 groepen. Eend daarvan gaat naar de paradijs. En de rest naar de hel. Toen zei de sahaba. Hoe herkennen wij de, deze groep? Hij zei. Diegenen die volgen warek op ben vandaag de dag en mijn metgezellen ons sahab dus quran en sunnah met de kharij van de sahabe and then student en his dad dan bijare klek en het is duidelijk eh uh, ik moet niet denken dat eh uh, dat dat het zo moeilijk is zo bepaalde uh, muktabi'at van de dak dat je moet zoeken naar een sheikh of een cehma en groot of andere helemaal Iedere keer een nieuwe zegvolge, omdat de islam zo onduidelijk is. Nee, dat zijn dwalende mensen die de, die oproepen naar de hel. Maar Koran en Sunnah zijn overduidelijk. Alles wat jij moet weten, kun jij zelf uit de Koran en Sunnah halen met de begrip van de Sahabah en de stelen. Zolang je toegang hebt tot hun boeken, en die toegang heb jij. En Allah zal jou leiden, als jij Allah omneert in slaap. Maar dus deze Sheikh Ibn Abi Da'i zei sprak hier over dat leiding komt alleen van Koran en Sunnah. Dus alles wat jij moet weten komt uit Koran en Sunnah en mutahalim met de bericht van de Sahaba en de Salaf. Met iemand anders begrepen heb ik dan niks aan. Iemand kan er toe komen, maar kan tege zeggen eh uh, dit en dit is is Of dit en dit moet jij geloven. Als je het niet gelooft ben je geen moslim. Of ben jij geen goede moslim. Of ben jij uh, geen uh, iemand die de sahaba volgt. Ben jij een innovator. Dan vraag jij hem duidelijk over. Mag ik een bewijs uit de Koran en de Sunnah met de begreep van de sahaba. Dat zij dit eruit hebben begrepen. En dat ik dit ook eruit begrijp. Niet hij komt met bijvoorbeeld die moet op 2 miljoen mensen. Uh, of bijvoorbeeld een daad is kovig. Ja, hij zegt, het is ongelooflijk. En dan vraag je hem, wat is het bewijs om te meten, koele ayyuhel kafirun. La abudu mat abud. Al jullie ongelooflijk, ga ongeloof. ik aanbieden wat jullie aanbieden. Hij zegt, dit is een bewijs. Of hij zegt, als je op, op, uh, op, uh, zoals een bepaalde moeite, hij zegt, als je op een stop ligt, drukt, bi ik kafir billah, want eh ie het haakom khdanit odie khzokh pe taul ana shim vraag wat wij zegt die allah heeft gezegd alam tara ila alladhina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzil min qablik ghadiduna ie het haakom uil taul wa qad umir ay yakturu bi ana zich dat pas om de het oordeel van de taul ana kijk naar de En ze willen die gescheel oplossen. En ze houden zich aan die uitspraak van diegene. De rechter dus. Met vrije wil van beide kanten. En beide groepen vragen duidelijk om oordeel. Duidelijk vragen zij om oordeel. Als zij dan dat vragen van een wet buiten de wet van sharia. Dan zijn ze koffaar. Want dat is goed. Daarover hebben de ulema gesproken. Olem hebben niet gesproken over het konontruk. Dus altijd vragen naar bewijs met begrip van de serf. Hij zegt, dit is koffer, zegt tegen hem. Waar hebben de ulema gezegd, het is koffer. Met bewijs en hun begrip. Niet jouw begrip van een bewijs. Hij haalt een bewijs, hij haalt een vers uit de Koran. Of een hadith. En dan zegt hij, ja, dit is bewijs. Ja, hoe kom je erbij? Ja, dit betekent dit en dit. Jij het onwetend. Jouw begrip mag ik niet eens weten, wil ik niet weten. Ik wil in de sunnah met de begrip van de sahaba, van de ulema, van de ulema, wil ik. Dan zegt die ulema, er zijn geen bewijs. Nee, de ulema zijn geen bewijs, maar hun begrip, hun begrip, wat zij eruit begrijpen. Met een consensus. Allemaal hebben zij dat er uit begrepen. Is van mij wel een bewijs. Want ik volg hun begrip. Van de Koran en sunnah. Ik volg niet jouw begrip. Want uiteindelijk is het niet die vers. Of die hadith. Maar jouw begrip. Wat jij eruit hebt begrepen. En dit probeert Imam Ibn Abil'iz duidelijk te maken. Dat alleen de leiding. Komt alleen uit de Koran en sunnah Met de begrip van de sahaba. Van de zaab van de profeet. Als het er iets is dit is halal of haram sahaba hebben erover gesproken koffer of islam sahaba hebben erover gesproken dus altijd de bron moet zijn koran en sunnah en daar gaan we later inshallah ook over vooral met betrekking tot de kfeer en uh, wat houdt uh, wanneer is iets koffer en wie bepaalt wat koffer is en wat niet subhanallah